11 uur jobboot met het NOS-journaal. Het Syrië-overleg in Genève dreigt te mislukken. Het bewind van president Assad ziet niets in een overgangsmodel. Dat was het uitgangspunt van het vredesoverleg in de Zwitserse stad. De Syrische oppositiegroeperingen hadden geëist... dat de regering Assad bereid is te onderhandelen... over een meer democratisch Syrië. Anders heeft verder praten geen zin, zo lieten ze weten. Maar de vertegenwoordigers van Assad in Genève... willen absoluut niet praten over een overgangsregering. Reisaanbieders adverteren nog steeds met prijzen die lager zijn dan klanten in werkelijkheid moeten betalen. Dat constateert de Consumentenbond na een onderzoek van aanbiedingen via internet. In veel gevallen krijgt de klant te maken met boekingskosten die kunnen oplopen tot zo'n 30 euro. Daardoor kunnen consumenten prijzen niet goed met elkaar vergelijken. Een kwart van de aanbieders van reizen op internet doet het wel goed, zegt de Consumentenbond. In Duitsland heeft een scholier van 16 een bank overvallen. Hij is er daarna op uh, zijn fiets vandoor gegaan. De jongen liep gistermiddag een bank in de Duitse plaats Bad Füssing binnen en bedreigde omstanders en baliepersoneel met een pistool. De bankrover ging er vervolgens met duizenden euro's vandoor op zijn fiets. Een ooggetuige achtervolgde hem met zijn auto en alarmeerde de politie. Die kon de jonge bankrover even later aanhouden. Hij heeft bekend en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.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 AWB verkeersinformatie Nog altijd een file op de A28... vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert, drie kilometer. De rechterrijstrook daar is afgesloten. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Gaat allemaal nog wel even duren. En daarom kan verkeer richting Utrecht beter omrijden... vanaf knooppunt Hoevenlaken via Hilversum over de A1 en de A27.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Radio 1 KRO Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij oh, oh, hoe het met de taal staat kaal staat, Dan zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat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 Niets. Goedemorgen, ik zeg dankjewel tegen de makers van de nieuwe show. Ik ben verzot op clichés, vooral sportclichés. Het is een soort thuiskomen. De woorden staan precies op hun plaats en bij gebruik worden ze weer afgestoft. Het mooiste cliché vind ik wel en vervolgens liepen we achter de feiten aan. Uitgesproken door een voetballer of trainer. Maar laatst tekende ik hem op uit de mond van de burgemeester van Heerlen, Paul de Pla. Dan klinkt het vreemd. Je verwacht u, maar je krijgt jij zoiets. Welkom bij de Taalstaat, het programma dat de feiten voor wil blijven. Elke keer als je laat, altijd, soms onverwaard, soms als ze echt niet zien, dan kunt dat geluid. Ik ga nergens heel ver weg alsof ik hier langzaam kruim. Zonder dat ik wat zeg, dan stier alles stil. Kan ik doen wat ik wil, maar aan gebeurt er Altijd als geen lach. Het voelt dat geen Die letter wa, en daar een klein begin. Als een vallende speel, het ruisen van de radio of de ravuurt vertel, dan kijk hier de hier naar om. Ineens stem die ik echt ken, moet doen zijn haalt Altijd als Sheila. kleur op een zaterdagmorgen dankzij Rowan Hess en elke keer als Geel lacht van het album Geel. Alles staat in dienst van de taal, in de taalstaat. Welkom. Ook flitsen van de Australian Open damesfinale Finale... tussen Sibyl Kova en Lina. Lina heeft de eerste set gewonnen met 7-6. Heeft u ongetwijfeld al gehoord van Marcelle Mesker. Maar in de taal staat vandaag Marja van Bijstelveld... oud-minister van Onderwijs. Ze wordt aanstaande maandag geïnstalleerd... als de nieuwe voorzitter van de stichting Lezen en Schrijven. In de zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland... ontvangen we vandaag Bart Loré van Houten School voor MAVO... en beroepsgericht onderwijs. nieuw Kunjelli is cabaretier. haar nieuwe programma gaat volgende week in première. Dichteres Lieke Marsman is 23 jaar, een zeer groot talent. Haar tweede bundel wordt volgende week gepresenteerd en heet. En daarom willen we het zo graag hebben in dit programma, de eerste letter. De TNA van Koningin Maxima door onze taal natuuranalist taalwetenschapper René Appel. En natuurlijk onze vaste rubrieken, onder de radiocartoon van Ruben L. Oppenheimer. Maar nu als eerste... Het laatste taalnieuws. Een ingezonden brief in de Volkskrant van afgelopen dinsdag bleek voldoende om een discussie te ontketenen die er al een hele week voortduurt over u en jij. En ik hoor het u wel denken: je gaat toch niet weer over de teleurgang van de aanspreekvorm u praten? Natuurlijk wel, want dit is een taalprogramma. En als dit onderwerp ergens thuis hoort, is het in dit programma. Goedemorgen, Daniel Jans. Goedemorgen Fritswits. U, u bent uh, universitair hoofddocent taalbeheersing en communicatie... aan de Universiteit Utrecht. Wat een ja. commotie toch al de hele week al, hè? Ja, ja, ja, ja mensen uh, uh, proberen soms uh, bepaalde maatschappelijke veranderingen... Onder de, over de bandbreedte van uh, de taal terug te draaien. Maar ik vrees dat dat een beetje een achterhoede gevecht is. Ja, het is, het, het is zoals het is. Want zijn we zo onbeleefd geworden? Nee, dat denk ik denk niet dat je dat kan zeggen. We, zijn wel, we hebben ons wel ontwikkeld naar een samenleving waarin we het plezierig vinden om dichter bij elkaar te staan. En de aanspreekvorm je past daar beter bij dan, dan u. Het gaat ook vaak niet over, over u en jij, maar jij is niet zo'n veel gebruikte vorm. Over het algemeen gebruikt we het wat minder geaccentueerde hier in dit soort situaties. Ja, en, en u, want als je u gebruikt, ik, ik gebruik in deze in deze uitzending ook het woord u, ook als ik u aanspreek, om toch ja, ja enige distantie, enige afstand. U bent u ja. bent, u bent universitair hoofddocent, dat is toch niet zomaar iemand. <gacht> Nou, oh, dank u wel. Uh, um, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat kun je doen, maar je ziet in, in, in de meeste gevallen, je, je hoorde nogal je, en dat is dan niet echt bedoeld als aanspreken, maar als, als, algemeen, als, als algemene, meer onbepaalde men eigenlijk, en dat, is, dat, dat gebruiken we vaker dan een directe aanspreken. Maar wat je tegenwoordig meer ziet is dat u toch vooral niet zozeer gebruikt wordt om, om afstand te markeren of respect te tonen, maar juist om afstand te nemen. Dus op het moment dat je in een samenleving leeft waar mensen over het algemeen elkaar met je aanspreken, de context waarin echt u gebruikt wordt, zijn enorm afgenomen de laatste jaren, mm -hmm. dan krijgt u uh, dus, uh, een, een, ja, echt het, het, het gevoel van... De, ...van nabijheid afstand nemen. En daarmee is de betekenis van u dus echt veranderd de afgelopen. Nou laten we zeggen 15 à 20 jaar. Ja. Wat is de betekenis van u dan nu? Nou, het is, vroeger was het, en daar gaan de krantenstukken ook over... ...iets waar, waarvan je een, een, een, eenmaal, een afstand die nu eenmaal bestaat uh, uh, benadrukt... Zoals, uh, er zal niet snel in de in de, in de, zal de rechter, de officier van of justitie... niet snel met je of jij gaan aanspreken. Want het is een, een gevestigde relatie met een bepaalde afstand... en die bekrachtig je met u. Maar um, op het moment dat de nabijheid is, dat de standaard is... en je vervolgens u gaat gebruiken... Mm -hmm. dan zet je als het ware een stap naar achteren. En dat vinden mensen heel erg onplezierig. Juist. Ja, het werkt dus op een, u heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van je en u... Uh, ja. uh, heeft dat nog wat ja. opgeleverd? Nou, het, het, aller, uh, het meest opvallende wat het ons oplevert is dat het mensen niet opvalt. <laughs> als, je <laughs> mensen teksten, ja, als je mensen teksten laat lezen, uh, folders, ja. brieven, e-mailtjes en je varieert daarin u en je. En je geeft de ene groep geeft je de u-versies en de andere je. En je meet op allerlei variabelen: van, uh, van van hoe persoonlijk vond u de brief en, en uh, had de brief een gepaste toon... dan vind je geen verschil. Uh, maar vooral is heel interessant, als je dus na afloop vraagt... van hoe werd u eigenlijk aangesproken met u of je... dan uh, zit dat zo ongeveer rondom raadkans. Dus mensen hebben geen idee, het valt niet op. Nee, maar het is een week even wel opgevallen. Uh, dank voor deze toelichting ja. en deze ja. aanvulling op de discussie... die de hele week al heeft geklonken op Radio 1. Hartelijk dank. Okay, graag gedaan. Dag. Ja, euh, afgelopen week bood de Nederlandse Taalunie, een beleidsorganisatie voor het Nederlands, een gesprek aan te willen gaan met de actiegroep Nederlands. Die heeft op internet een oproep geplaatst om het onderwijs in het standaard Nederlands te versterken en om de taaleenheid Nederland-Vlaanderen te bevorderen. De oproep heeft al meer dan 1800 steunbetuigingen gekregen. Goedemiddag, Stijn Verrept. Goedemiddag. U bent emeritus-hoogleraar van de Universiteit Antwerpen, u bent Neerlandicus. Wat was de aanleiding om deze oproep te plaatsen? Wel, de aanleiding was een artikel in uh, een van onze Vlaamse uh, kwaliteitskranten, De Standaard. Daar, stond, daar was een artikel in verschenen met als titel De taal is half het volk. Half het volk. En daarin, daarin werd onder meer uh, gezegd... Kijk, uh, ondertussen uh, groeit het Nederlands in Vlaanderen en Nederland verder uit elkaar. En niemand schijnt dat erg te vinden. Dat is de aanleiding geweest. Ja, maar waaraan... dus een aantal mensen die dat stuk ja. hadden gelezen... Eh, vonden, die vonden dat erg. Die vonden ja. dat wel erg als het Nederlands... Ja. inderdaad verder uit elkaar zou groeien. Ja. Waaraan en merkt... zo, is het begonnen. Ja. zo is het begonnen. En meneer Verhebt, waaraan merkt u dan... dat dat Nederlands en dat Vlaams uit elkaar groeit? Wel... Ik merk dat u ook het woord Vlaams gebruikt. Ja, dus is verkeerd, hè? Die... ja, ja dat is helemaal verkeerd. Ja, daar ga ik al. <laughs> <laughs> Ongetaald dus, is, ja. is het Nederlands. Ja. Uh, waaraan merken wij dat? Ja. Wel, laat ik misschien eerst dit zeggen. Uh, ik vind, en wij vinden, dat de taaleenheid eigenlijk nog nooit zo groot is geweest als tegenwoordig. Dat nooit zoveel mensen in Nederland en Vlaanderen... zo goed Nederlands hebben gesproken en geschreven als nu. Maar wij zien bijvoorbeeld in... Uh, in uh, laten we zeggen uh, op de commerciële televisie bijvoorbeeld... zien wij hoe er een bepaalde nonchalance optreedt... en ja, men verder van... De standaardnorm gaat afstaan. En wat is die nonchalance in het onderwijs? Meneer Verrept, uh, uh, mag ik u even onderbreken. Wat ja, bedoelt hoor. u met die nonchalance? Kunt u dat, kunt u dat uh, toelichten? Och, ja, dat men het gewoon niet zo nauw neemt. Dat. Uh, uh, ja, hoe moet ik dat nu precies? Uh, dat men makkelijker een beetje uh, richting. Uh, tussentaal gaat, uh, mm -hmm. dat men, uh, wat, dan bij, wat men bij ons dan vaak het verkavelingsvlaams noemt. Hè. Uh, ik merk bijvoorbeeld in Nederland het zo bekende polder, neder polder Nederlands, hè, ja. wat de uitspraak betreft. Dat is ook zo'n kenmerk, vind ik. Uh, en wij betreuren dat, ja. Juist. U gaat met de taalunie praten, u wordt serieus genomen, dat is in ieder geval heel mooi. Uh, hoe kan men uw actiegroep steunen? Men kan de actiegroep steunen door, door uh, ja, gewoon op het internet onze oproep hè, uh, te ondertekenen. En, en dat gebeurt is... via, uh, het makkelijkste ja? is misschien via Google, hè, Nederlands underscore ja. vanzelf underscore sprekend. Wij, wij weten dat te vinden meneer Verrept. Wij hopen als u uh, uh, uh, in een finaal stadium komt met die actiegroep uh, bij u terug te kunnen komen. Hartelijk dank en een, prettig, en een prettige dag nog. Dankjewel. De Volkskrant schrijft dat een supersnelle fiets voor onze rust zorgt op het fietspad. De Pedelec, zo heet dat type, is een opgevoerde elektrische fiets die er ook nog eens hip uitziet. Ja, na de racefiets, de mountainbike, de snorfiets is er sinds deze week dus de Pedelec. Waar komt die nou vandaan? Ewout Sanders is taalhistoricus en journalist. Hij is vaste medewerker van onder meer NRC Handelsblad en Onze Taal. Dag Ewout, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh, hebben we een nieuw woord? Piet Pedellek voor fiets? Nou ja, dat weet ik niet. Het is volgens mij gewoon een merknaam in dit geval. Dus het is al opgevoerde fiets of opgevoerde elektrische fiets. Het lijkt me een veel te lang uh, woord om echt ingang te vinden. Ja, ja. Nu, nu heb jij het boekje Fiets. De geschiedenis van een vulgair jongenswoord geschreven... over de omstreden geschiedenis van het woord fiets. Waarom is dat omstreden? Nou, dat... Het wordt fietsen, het is dus een heel merkwaardige geschiedenis. In de overlevering de is het in 1870 voor het eerst gebruikt... in de buurt van Apeldoorn op kostscholen. In 1885 duikt het voor het eerst op in de kampioen... met blok van de ANWB. En dan zit je dus in de tweede helft van de 19e eeuw. Dat was de tijd... Ewoud, e, e, ja? ik moet je heel even onderbreken... want er is uh, nieuws van de Australian oh. Open. De damesfinale. Marcelle Mesker. Uh, Marcelle Mesker, de stand tussen Sibylkova en... Uh, Lina, hoe is die? Ja, het is matchpoint voor de Chinezen. Ze leidt met 7-6 en 5-0. Sibelkova die serveert nu, staat 15-40. Kijkt dus tegen twee matchpoints aan. Daar komt de service. De return is goed van Lee En de voorhand van Sibokova ook. Ze zijn nu in de rally. En die gaan meestal hard. De eerste matchpoint gaat uit. De voorhand van Lee En ze zal toch wat spanning voelen. Dat zag je ook in de eerste set. Een wisselvallige eerste set. Wel spannend, want het was een lange set van 70 minuten. Het werd ook in de tiebreak het was niet een hele goede set. Want ja, de zenuwen in zo'n grote Grand Slam-finale overheersen. En zeker bij Nali, die voor de derde keer in de finale staat. Twee keer verloor. Het is nu haar kans. Daar komt de tweede matchpoint. Service is goed van Sibelkova. De voorhand van Lee. Voorhand is vaak wat zwakker. En daar speelt Sibelkova naartoe. Maar die bal is uit. En dus wint Nali de Australian Open. Voor het eerst in haar carrière. Het is haar tweede Grand slam zegen. Ja, en het is bijzonder hoor. Dan kom je uit China, land van 1,3 miljard inwoners. Waar tennis toch een hele kleine sport is. Alwel die sport nu natuurlijk veel groter wordt. Want Nali wint hier de tweede Grand Slam zegen. Ben benieuwd hoeveel Chinezen voor de televisie zitten. In Parijs waar ze in 2010 won zaten er 116 miljoen Chinezen te kijken. En ze wordt populairder en populairder in dat grote belangrijke land. Nali wint de Australian Open. En ze verslaat die kleine, die vechtjas Dominica Sibulkova uit Slowakije met 7 6 en 6-0. En zo te horen ontploft het daar. Dankjewel Marcelle Mesker. Terug naar jou Ewoud. Um, uh, yeah, je, je, sch uh, je schetste de geschiedenis van de fiets. Uh, zullen we er ooit achter komen waar het fiets, uh, woord fiets echt vandaan komt? Nou, tot nu toe zijn. De, is, is, zijn de, is het teleurstellend. Kijk, de afgelopen jaren zijn er een, een, een, honderden miljoenen aan krantenpagina's gedigitaliseerd. En dat was, de hoop was erop gevestigd dat we daar een antwoord Zouden kunnen vinden op te vragen waar het nou vandaan komt. Maar het enige wat er gebeurd is, is dat we wisten tot nu toe dat het in 1886 voor het eerst op papier was verschenen in de Arnhemse courant. Dat heb ik in haar tijd eh, achterhaald. En, en, en de winst van de afgelopen jaren is dat we nu weten dat het 1885 voor het eerst is opgeschreven, kampioen van de AWB. Dus dat is de enige winst, één jaartje naar achteren. Maar voor de rest hebben we nog niet kunnen achterhalen met zekerheid. ...waar het vandaan komt. En dat vinden heel veel taalkundigen frustrerend. Dus er is over geen woord in de geschiedenis van het Nederlands zoveel geschreven. Je hebt het echt over tientallen publicaties. En dat komt omdat natuurlijk best een belangrijk vervoermiddel was. Dat heeft echt veel betekend. Mensen konden opeens veel verder reizen... En zo van zo'n belangrijk ding eh, weten we gewoon. De taalkundige hebben nooit kunnen achterhalen waar het precies vandaan komt. Dankjewel, Ewaard Sanders. Dit is de Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Taalstaat. Marja van Bijsterveld. We kennen haar nog als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Rutte 1. Echt actief in de politiek is ze niet meer, maar ze heeft nog meer dan voldoende bezigheden. Zo is ze de directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. En ze wordt met ingang van aanstaande maandag de bestuursvoorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. stichting die zich sterk maakt voor laaggeletterden in het leven geroepen door prinses Laurentien in 2004. Goedemorgen, Marja van Bijsterveld. Goedemorgen. Uh, u, uh, u bent onze hoofdgast vandaag. Voor u liggen drie kussens: ja. uh, het Moedisch kussen, het Hermanskussen en het Revenkussen. U mag kiezen. Uh, ik kies het uh, kussen met uh, Harry Moedisch. En, en waarom? En uh, waarom Harry Moedisch? Nou, uh, toen ik nadacht over van welke boeken uh, van de grote drie, want dat zijn ze natuurlijk. Ja. Uh, uh, welke ik het mooist vond, was toch Harry Moeders. En met name de ontdekking van de hemel. Ja? Het is jaren geleden dat ik het geschreven heb, uh, gelezen heb. Maar ik weet wel dat ik het in één ruk tijdens de vakantie uitgelezen in heb. In één ruk? Ja. Want het is nogal een pil. Ja, het is een hele dikke pil. Ja, ja, en ja. Uh, ik heb mijn zoon ook aanbevolen, Die heeft het ook allebei gelezen. Ja? Die houden ja. ook van lezen. Ja. Dus, uh, ja, het wordt ja. ook als wel als een belangrijkste werk gezien. Hè? De, uh, ja. de ontdekking van de hemel. Ja, ja, ja. Ja. Uh, heeft, heeft, heeft, heeft u ooit, uh, toen u op school zat, moeite gehad met het begrijpen van teksten? Uh, nee, eigenlijk niet, nee. Nee, ik, ik heb taal eigenlijk altijd uh, mooi gevonden. Ik hield van lezen. U bent een lezer? En ik ben een lezer. Ja. Ja, ja, de laatste jaren eigenlijk minder. Ik heb heel veel stukken gelezen. Die dikke loodgieterstassen die ik altijd moet lezen. Maar ook dan, als ik die open deed, dacht ik altijd: oh, spannend. Wat waar? zou er in zitten? Ja, die saaie laatst. ambtenarentaal. Ja, ik weet, mijn, uh, mijn collega's hadden er ja. grote moeite mee. Ja. Maar voor mij was het altijd: als ik hem open deed, denk ik: oh, wat zou er vandaag allemaal in zitten? En dan die mappen en die stukken. En zo vaak dat ik dacht: oh, wat mooi, al oh, die kennis, al die inhoud, en daar mag je dan wat van vinden... als minister of staatssecretaris. Ja, ja dat is een ja. voorrecht. Dus... Ja. Uh, nu wordt u voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. U volgt uh, prinses Laurentien op. Ja. U, u doet moeilijk lekker in Ik de rug. In ja, de dat rug. zit goed, ja, hoor. Dat was ja, het woord. is heel comfortabel. Ja. Ja. Ja, uh, u, uh, u volgt uh, prinses Laurentien op, die zich zeer ingespannen heeft... om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Zo heeft ze zelf ook een cursus gegeven. Ik zelf heb als vrijwilliger mogen lesgeven aan een aantal cursisten... En ik herinner me nog de trots in de ogen van een man die vertelde dat hij voor de allereerste keer zijn kind had voorgelezen. Ja, gaat u dat ook doen? Uh, ik ben wel van plan met allerlei activiteiten die lezen en schrijven nu doet, om daar ook gewoon uh, een keer gewoon aanwezig te zijn en te weten wat er gebeurt. Omdat je dan ook echt goed voelt wat het betekent voor mensen. Ja. Uh, maar als minister en staatssecretaris heb ik ook uh, wel veel contact gehad... met Lezen en Schrijven, de stichting. Omdat ik toen al verantwoordelijk was voor laaggeletterdheid. Ja. Ja. Ook vaak uh, contact gehad met ambassadeurs van Lezen en Schrijven. En dat zijn mensen die vroeger laaggeletterd waren... die de moed hebben gehad om uit dat nare geheim te stappen... en er wat mee te gaan doen. Maar de vraag was of u ook een cursus gaat geven. Ik weet niet of ik alle cursussen cursus nee, geven. Misschien ga zou, ik dat wel doen. Het zou wel leuk zijn. Uh, het zou zijn. heel ja. goed kunnen. Ja. Ja. Uh, uh, voor, voor onze begripsvorming. Wat is lage letterdheid precies? Uh, lage letterdheid is eigenlijk een niveau van, uh, van, van lezen en schrijven... waarop je eigenlijk niet in staat bent om een tekst goed te begrijpen. Uh, en om goed op te schrijven wat je wil schrijven. En dat zit hem soms in hele kleine dingen. Het kan soms zijn dat als jouw kind uh, vanwege ziekte niet naar school kan je niet in staat bent om dat briefje mee te geven wat je dochter of zo nodig heeft. Het kan zijn dat uh, je een recept moet lezen, hoe vaak je dat in moet nemen en uh, hoeveel dagen en hoeveel dagen je en dat dan je moet. Dat je dat dan niet begrijpt. Dat je dat niet ja, begrijpt. Ja, geen ja. idee van eigenlijk. Ja, hoe, is, hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen in Nederland zijn er laaggelet? Dat zijn er nogal wat. Hè? Dat zijn er heel veel. Dat is 1,3 miljoen en dat kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen. Nee. Uh, het was ook eigenlijk heel lang niet op de agenda. Maar dankzij Laurentien, dat is wel een van haar grote verdiensten... dankzij haar inzet, is het echt op de agenda gekomen. Ja, ja. En is het ook meer uit de sfeer gehaald? Want mensen schamen zich vaak diep. En zij heeft heel duidelijk aangegeven, let op, je kan er wat aan doen... En, en je hoeft hoef je er niet schamen, voor te schamen. Nee. Nee. Nou is van de week bekend geworden dat het met de bibliotheken in Nederland niet gaat. En dat ja. uh, de sluiting van meerdere bibliotheken op ja. handen is. En uh, dat is vooral heel slecht voor mensen die laaggeletterd zijn. Hè? Zeker. Gaat uw stichting Lezen en Schrijven daar wat tegen doen? Gaat u actie ondernemen om dat nou, te voorkomen? Nou daar zijn eigenlijk de bibliotheken zelf ook mee bezig. Wij hebben heel veel samenwerking met de bibliotheken. En uh, het rapport van Cohen wat uitgekomen is geeft heel duidelijk aan... de kwetsbaarheid van het sluiten van bibliotheken. The <laughs> cat uh, en we zullen zeker in onze gesprekken uh, met uh, Kamerleden. Uh, we zitten in een heel groot netwerk. Zullen wij onze zorg uiten? Want de bibliotheek is eigenlijk juist de vindplaats. Zoals voor velen, u en ik, vinden de plek op internet. En daar kunnen we eigenlijk alles vinden. Maar, maar als je ik ga niet ook goed graag naar de bibliotheek, lezen, de bibliotheek nog ja, steeds. Ja, ik ga ook graag naar de ja. bibliotheek. Maar ja. voor, ook voor de rust. voor Het is even ja. bladeren in een, in een blad. En, Heerlijk, en, tussen en lezen, al die boeken toch? Lenen van een <laughs> boek. Ik zeg altijd: als je ja. later. Als je echt alles op zou moeten geven. een wijn en het ja, open precies. haard, dan nou, red je, dan je het nog wel. Nou, ik ben, ik ben ja. over mijn pensioengerechtigde leeftijd heen. Mevrouw van Bijstveld, dat knoop <laughs> ik in mijn oren. En, en, nu is de... Uh, op de uh, is, u, u gaf net al aan, dus schijnende voorbeelden zijn er van, van mensen natuurlijk... die uh, in de praktijk tegen problemen oplopen... omdat ze laaggeletterd zijn. En op de site van Stichting Schrijven en Lezen... is zo'n schijnend voorbeeld geplaatst. Laten we even luisteren. Als je binnen, binnenloopt, je tegen heel veel dingen aan. Dat je dan... Uh, ...en dat je dan aan de mensen vraagt... van, ...zou je me even kunnen helpen, want ik kan niet goed lezen, schrijven? Dat kost je al moeite om dat te vertellen. Zet die aan, dat is nou te druk. Dan moet je nou weer achterhand sluiten of je komt vanmiddag maar terug. En wat doet dat met je? Dat, dat kan je eigenlijk als niet beschrijven... ...want dat vreet gewoon van binnen. Toen ben ik naar huis toe gegaan, heb ik potjes potje zitten janken. Ja. Ja. Daar word je even stil van. Ja. Ja, ja. ja. Nu, nu uh, uh, moet er natuurlijk een diagnose uh, uh, gesteld worden. Hè? Mensen, uh, zijn ze laaggeletterd of niet? Mm. Wat, wat heeft de gemeente Den Haag nou uh, ontwikkeld? Nou, Den Haag heeft, het, dat wij als Stichting Lezen ja? en Schrijven ontwikkeld. En de gemeente ja? Den Haag gebruikt dat nu als een soort pilotgemeente. Dat is een taalmeter. We hebben de wethouder onderwijs van de mm. gemeente Den Haag aan de telefoon Ingrid van El Engelshoven. Mevrouw ja. van Engelshoven, goedemiddag. Goedemiddag, goedemorgen nog. Of ja, goedemorgen. Ja, neem me niet kwalijk. Um, um, uh, u heeft de taalmeter, uh, u bent pilotgemeente voor de taalmeter. Um, wat is het? Uh, de, de taalmeter is eigenlijk een, een soort uh, digitaal instrument. waarmee we uh, makkelijk kunnen ontdekken of mensen laaggeletterd zijn. Uh, want wij vinden als gemeente het ook ontzettend belangrijk om die laaggeletterdheid. ...te ontdekken en aan te pakken, omdat het goed beheersen van de taal... ...maar u had net al een paar voorbeelden, ontzettend belangrijk is... ...als voorwaarde voor mensen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. En wij merkten gewoon ook in onze inspanningen uh, om mensen uh, in die taalcursus te krijgen... Uh, ...ze beter de taal laten beheersen, dat het soms moeilijk is om die mensen te vinden... ...en ze te bereiken. Uh, en samen met de Stichting Lezen en Schrijven hebben we nu die taalmeter ingezet... Dus dat betekent dat... Uh, alle mensen die uh, bij ons bij de balies van de sociale dienst komen, uh, die uh, en, zeg maar onder MBO4 uh, niveau zitten, die uh, laten een, een vrij uh, eenvoudige... Digitale testen, dus het is mak makkelijk om te maken. Er is helemaal geen grote mm -hmm. inspanning om dat te doen. En daar kunnen we gewoon kijken, van ja geeft iemand uh, voldoende taalbeheersing? Hè, dus we toetsen op taalniveau 1F. Dat betekent eigenlijk of je groep 8 uh, uh, ja, ja. En, en stel, dat ze, stel dat ze te weinig scoren, wat dan? K worden ze dan geholpen? Ja, dan uh, uh, worden zij dus uh, uh, doorverwezen en uh, uh, helpen ze op weg oh. naar... Uh, een van de vele taalkursussen die in onze gemeente wordt uh, uh, aangeboden. En werkt het, mevrouw van Engelshoven? Ja, dat werkt. En um, hoe nodig dat is, we zetten dit instrument sinds november in. En ja. sindsdien hebben ongeveer duizend mensen um, de taalmeter uh, gebruikt, uh, de test gedaan. En daaruit blijkt dat 40% van de mensen die dus aan die balies bij de sociaal dienst komt, zakt. Um, dus dat laat wel zien hoe groot ja. het probleem ja. is en hoe nodig het is dat we ja. al die mensen... Uh, opsporen en inderdaad uh, uh, verder uh, helpen. Hartelijk dank uh, dat u even aan de telefoon wilde komen mevrouw Van Engelshoven. En om dit te illustreren mevrouw Bijsterveld, dat is... Ja, dat is één, of meer dan één op de drie ja. uh, is uh, dan laaggeletterd. En dat betekent dus dat die mensen echt heel veel moeite hebben... met het vinden van een baan. Maar ook met het zich ontwikkelen in een baan. Dus een deel van hun talenten blijft gewoon liggen... Ja. doordat ze de taal Zonde. niet beheersen. Wat is en, de doelstelling van de stichting Lezen en Schrijven? Ja, wij willen gewoon eigenlijk dat in alle gemeenten... die taalmeter toegepast wordt. Hè. In Rotterdam gebruiken ze hem nou bij het jongerenloket werkt ook heel goed. En wat we zouden willen, de gemeente die krijgt steeds meer taken... Uh, komt steeds meer in aanraking met mensen die uh, werkzoekende zijn. En wat we zouden willen is dat men eigenlijk allemaal die taalmeter gaat gebruiken... En Kijkt naar iemand die werkloos is en met een, voor een uitkering komt. en die daar ook iets tegenover moet zetten. Dat is de nieuwe wet. Dat je zegt: als je uh, door die screening niet heen komt. dan ben je gewoon verplicht om die taalkursen te doen. Nou, dat is voor mensen soms ook een verademing. dat ze ja. het mogen gaan doen. want ze zitten dan in dat traject. Maar je zou ook moeten kijken naar de mensen. die gewoon wel heel goed in staat zouden zijn. om voor te lezen of andere dingen te doen. En zo iemand zou taalvrijwilliger kunnen worden. En, en samen met bedrukken. docenten. Okay. Uh, uh, met uh, mensen en lage letterde werken. En dan zou je echt gewoon grote getallen kunnen bereiken. En het gaat over grote getallen. Ja, het gaat over 1,3 miljoen. Dat, ja. het, dat moet u terugdringen. Ik vind dat Prinses Laurentine bevlogen op heeft. Aanstaande maandag wordt u geïnstalleerd. For, ja, officieel. Ik wens Gelukkig. u een mooie, mooie maandag. Heel veel dank. Dank voor uw komst. Ja, dank Overal voor uw aandacht. voor te vinden. En niet gauw ergens tegen. Lopen in de hitte. Of een in de regen. Wakker maken voor zomaar een idee. En als je me laat slapen, dan zeg ik ook geen nee. Maar kijkend in de spiegel zie ik een vreemdeling. Die denkt niet eens, wie is dat? Die denkt maar aan één ding. Jou dit liedje uit de lucht geplukt. En als jij er nu naar luistert, is het voor mij al goed gelukt. Geef me alsjeblieft een teken, een knipoog of een lach. Maar wacht er niet te lang mee. Ik zit hier en ik smak, want ik heb zin om je te zien. Ik heb zo'n zin om je te zien. Ik ben al sinds een week op wat Pantafel held. Liedjes. in de taal staat in de Nederlandse taal. Bert Hermelink ken je nog van vroeger, van uh, Toontje Lager. En dat hoorde je een beetje terug van zijn nieuwe album... Daarom Zin om Je te Zien. Ongelooflijk leuk liedje. De Roman 11... 149. Zoveel inzendingen die binnenkomen op taalstaat@kro.nl, dat er in ons land zoveel geschreven wordt, dat, uh, geworden, uh, dat wist ik natuurlijk wel... maar dat het uh, door de roman 1149 maar weer eens bevestigd wordt, weet ik nu ook. We zijn een nieuw programma, misschien luistert u vandaag voor het eerst. We vragen aan u een roman voor dit programma te schrijven... een roman die maximaal elf zinnen mag tellen en maximaal 149 woorden. Gebaseerd op de voetnoot. We noemen hem daarom ook wel de voetnootroman van Arnold Grumberg de Volkskrant van 9 december vorig jaar. Ik vind die mini-roman verpletterend mooi. En weet u waarom? Omdat Gumbert erin slaagt... om in enkele schetsen de geschiedenis van een relatie te vertellen... en de ruimte biedt aan onze fantasie om de rest in te vullen. In een roman moet een zekere ontwikkeling zitten... er moet sprake zijn van verschillende momenten. Ik lees hem nog één keer voor om u op weg te helpen... vooral om u te inspireren. In 2003 ontmoette ik Ziggy in Wenen. We kregen een affaire.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 Niet dat ik met Sigi had willen trouwen, in tegendeel. Het was het besef dat ik niet het geluk zoek, maar de wanhoop. Niemand zag iets aan me. Tijdens het feest zei ik tegen Ziki's echtgenoot... het lijkt me het beste dat ik nu ook laarzen voor jou ga kopen... De roman 1149, de voetnootroman, staat op onze Facebookpagina. Als het verhaal wordt voorgelezen in de taalstaat, of door mij, of door u zelf, dan ontvangt u een door Arnon Gunberg geïnsigneerd voetnootboekje. Ik wens u alle succes. De adres is Taalstaat@kro.nl. de beste leraar Nederlands van Nederland. Ja, vorige week maakten we kennis met Sandrine Wibringa... van scholengemeenschap Lelystad, kandidaat voor de titel... De Beste Leraar Nederlands van Nederland. Er zullen nog veertien kandidaten volgen. Daaruit kiest de jury drie leraren die ze nomineren voor de titel... volgens mag er dan gestemd worden door u op de site van het genootschap Onze Taal. Deze zoektocht naar De Beste Leraar Nederlands van Nederland... wordt ondersteund door Onze Taal, maar ook door de Onderwijscoöperatie... en door Leven de Talen, sectie Nederlands. Als u zelf Leraar Nederlands bent, kunt u zich opgeven voor deze onderscheiding maar u kunt ook voorgedragen worden door uw leerlingen, u, u, door hun ouders... door uw collega's of door wie dan ook. taalstaat.nl Doe het wel snel, want er zijn al veel aanmeldingen binnen. Dag Bart Loré. Dag Frits. Uh, naast je zit Annemarie Westdorp. Zij heeft je voorgedragen, hè? Ja. ja, ja een collega van je. Waar, waarom, Annemarie Westdorp, heb je Bart uh, Loré uh, voorgedragen? Nou, Bart is een hele betrokken en uh, bevlogen docent. Hij straalt er enorm enthousiasme uit voor zijn leerlingen, maar ook voor het vak. Uh, hij bedenkt allerlei dingen om uh, zijn leerlingen te motiveren. Zo heeft hij een krullensysteem bedacht, bijvoorbeeld. Bart, wat is dat voor een systeem, het krullensysteem? Het, is, het heet zelfs het bonus Dat is iets <lacht> dat ze kunnen verdienen met het maken van huiswerk, bijvoorbeeld. Dat is echt heel erg leuk. Dat ze bijvoorbeeld een aantal opdrachten moeten maken. Opdracht 1 tot en met 9 voor Nederland. Ze moet morgen af zijn. Ja. En wat kun je ermee verdienen? Twee bonuskrullen. En dan komen ze de volgende dag op school en hebben ze het af. Dan krijgen ze twee bonuskrullen. En hebben ze dan bijvoorbeeld vraag 9 niet. Omdat ze geen zin meer hadden of die niet snapten. Dan zeg ik nou stel dan straks een vraag. Maak het nu. Dan krijg je er zo nog één. Ja. En uh, die kunnen ze dan uiteindelijk ook inzetten. En dan kunnen ze ze inwisselen voor bijvoorbeeld een keertje dat het huiswerk, niet af hoeft te zijn. Dat ze er tien inwisselen bij mij. Of oh, dus je ze... krijgt, je krijgt door die bonus krijg je wat terug. Wat geweldig. Stijn ja. van Arkel, jij zit, jij zit in de klas bij Bart Loré. Ja. Ja, kom er iets dichter bij de microfoon. Hè? Hoeveel krullen heb jij al verzameld? Ik denk iets van acht. Acht krullen? Ja. En, en wat wil je ervoor terug? Een uh, keertje geen huiswerk. Ja. En naast jou zit Jennifer Hordijk. Dat is Jennifer. Hi. Welke klas zit jij? Ik zit in BNC. Ja, dat Bij, is... Bij uh, Bart. Ja, ook. maar dat is in de eerste, de brugklas? Ja. Jij ook hè, Stijn, in de brugklas? Ja. ja. En hoeveel krullen heb jij dan? Ik heb er geloof <coughs> ik elf. Mm -hmm. Elf. En, en wanneer vind jij zijn lessen het leukst? Nou, vooral als Bart ook gewoon... Uh, bijvoorbeeld met uh, bijvoorbeeld projecten, we zijn nu bezig met een tijdschrift aan het maken. En dat uh, ga je dan ook zelf later laten zien op zo'n idee... En dan, uh, dat vind ik erg, erg leuk om te doen. Want dan doe je ook gewoon dingen met Nederlands en zo. En niet dat je alleen maar um, ja dat je niet alleen maar werk moet maken. En, ja. Je doet ook wat meer met je taal. Je maakt een tijdschrift Bart, wat leuk. Ja, ja. ja. ja. Uh, leraar in hout op wat voor school? Dat is Houtens. Dat Houten. is een gloednieuwe, nog steeds, VMBO-school... voor uh, MAVO en beroepsgericht onderwijs. We bestaan nu vier jaar. We zijn dus voor het eerst nu, uh, hebben we ook examenklassen. Waarvan ik er ook twee heb. Dus dat is, het is dus ook je eerste examen. Het zijn mijn eerste examenklassen. Uh, en ons allereerste examen, de, de, de vuurdoop voor de school natuurlijk. Uh, ja. We zijn nog steeds heel nieuw. Uh, alles is nog steeds nieuw, het gebouw en het team en... Uh, en, en, en, en de leerlingen nog dat steeds. Het is natuurlijk wel heel leuk om zo'n jonge school te zijn. Je weet dat er ja. meegelaars dat wordt door een jury, hè? Ja. ja. ja. Goedemorgen, Trudy Koenen. Ja, goedemorgen. Lerares dat Nederlands op Montessori. Dat klinkt heel dreigend, van je weet dat er meegelaars wordt. Ja, dat ja. ja. klinkt niet hoor. Ik ben ook heel bang geworden nu. Ja. ja. ja. Uh, uh, vertel Bart nog even waar je op gaat letten, Trudy. Ja, ik, uh, ik let vooral op het contact met leerlingen en dat de boodschap overkomt bij kinderen. Dat je niet over de hoofden van kinderen heen lesgeeft. En ik geloof dat dat wel goed zit. Maar ik heb even één vraagje. Mag dat nu al? Tuurlijk. Of, uh, even wachten. Ja. Um, uh, uh, Bart leert mij ook een lesje, namelijk dat je... Uh, uh, Misschien ook eens een keer wat terug moet doen. Want huiswerk maken is bij mij gewoon verplicht. Er wordt niet aan getornd. Ja. Dat, ja. Uh, uh, niks klullen, niks. Uh, je moet het gewoon doen. Uh, en misschien is zoiets om eens een keer als, als gek geitje tussendoor te doen heel leuk. Maar wat ik me afvraag is het volgende. Bij mij op school heb je kinderen met een uh, heel negatief schoolverleden, Laat ik het maar zo netjes zeggen. Die halen nooit ene kruil. Die halen alleen maar minpunten. En wat mij zo dan uitdaagt om die kinderen bij de les te houden. En... Moet, je, ja, moet je misschien iets anders bedenken, maar wel iets proberen terug te doen, Trudy. Dat is natuurlijk toch wel wat je, eh, inderdaad wat je zelf al zegt leert van Bart. Ja, maar wat doet hij met dat soort, of heeft hij die niet, dat soort kinderen. Die eh, niet willen, niet kunnen, niet eh, gemotiveerd zijn om ja. iets te doen. Wat doe je daarmee? Nou, de leerlingen die niet willen, dat zijn er echt maar heel weinig hoor. Als je echt gaat kijken, lijkt het vaak alsof ze niet willen. Uh, het is eerder, het lukt niet. Uh, het organiseren van het maken van huiswerk, daar gaan we wel eens aan voorbij. Uh, je maakt het huiswerk, uh, doe dat vanmiddag of morgen en hebt het morgen af. Uh, dat is makkelijk gezegd. Ik weet nog uit mijn eigen tijd. Uh, ja, ja. En ik deed zelf HAVO. Uh, we werken op een VMBO-school waar de prikkels... smiddags thuis echt ook weer anders zijn. De tijd is ook weer anders. Maar ga het maar organiseren dat jij aan je huiswerk gaat. Aan een georganiseerd bureau en, al die, en een rustige kamer. Uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan. En ik vind als het uh, wel gebeurt, dan mag het gelijk beloond worden. Ja. En ook heel snel. En niet ja. pas, want dat werd mij vaak gezegd door vroeger: uh, je krijgt dan een, een toets en die vraag moet je dan kunnen beantwoorden. En dat was over zes weken. Ja. Daar ik, had ik niks aan. Ik ga even door, Bart. Uh, uh, aan hoeveel kl klassen geef je les? Dus twee brugklassen en vier. Uh, en twee vierde klassers. hè? Nee. Ik heb drie brugklassen en twee vierde klassen. Dus in totaal vijf uh, klassen. Ja, dat is nogal ja. een groot verschil. Uh, we ja. hebben ook een jurylid die uh, erg let op de kennisoverdracht. Peter Arno Koppen. Goeie, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, heb jij nog een korte vraag voor uh, Bart? Nou, ik wil graag weten wat, uh, wat Bart nou het leukste vindt uh, aan de Nederlandse taal om aan zijn leerlingen te vertellen. Zo, Ja. Wat vind je het leukste? Het leukste vind ik dat je met taal kun je een verhaal vertellen. En, en dat doe ik zelf ook eigenlijk bij alles wat ik voor doe. Ik leg niet eens dingen uit. Ik, ik, ik, ik doe dingen voor. En dan hoeven de leerlingen alleen, alleen maar na te doen. Het is iets heel anders dan uitleggen. En als je dan een, uh, uh, uh, dat in de vorm van een verhaal of een anekdote doet... dan, dan, dan leeft dat veel meer. Dat kan, en dat kan zelfs... Uh, kun je dat opschrijven en er een boek van maken. En, en, en dat uitbrengen. En de meest waanzinnige verhalen kun je dan lezen en, en beleven. Uh, dat is voor mij het leukste. Uh, ja. de, de fictie ook. Uh, dat is fantastisch echt, om mee te werken. Activerend onderwijs. Uh. Ja. Ja. <laughs> Peter, Peter Arno, dankjewel. Uh, Annemarie Westdorp, hij, hij doet het wel heel goed. Hè? Ja, hij is echt een kanjer. Ja, we, ja. we hebben ja. best veel kanjers op het ja. hout, moet ik zeggen. Ja. Maar Bart wordt ook echt gesteund door het hele team. Ja. Iedereen ja. luistert nu ook. Want we ja. vinden echt dat hij, ja. Uh, ja. dat hij de titel verdient. Stijn, hoeveel krullen krijgt hij vandaag? Tien. En jij, Jennifer, hoeveel krullen geef je aan Bart Loré? Ja, Lauré? ik ben het eens met Stijn. Gewoon tien, want Bart is, uh, is echt gewoon een super. Ja, nou Trudy Koenen en Peter Arno uh, Koppen die uh, uh, vormen hun oordeel. En uh, je wou nog één ding zeggen? Ja, Frits, niet te vergeten. Ja. Uh, onze directeur Ad van Andel is vandaag 55 jaar geworden. En ik wil ja. hem namens ja. ons allemaal ja. van harte feliciteren ja. met zijn verjaardag. Ad, fijne dag vandaag. Dat heeft hij vastgehoord. Hartelijk dank allen. En volgende week een nieuwe kandidaat voor de beste leraar Nederlands van Nederland. je onverliefd op te worden. Het is van Eva de Rovere. Dit is de taalstaat. Nieuw Gunjerli. gaat met haar nieuwe voorstelling onbeperkt genieten aanstaande vrijdag in première. Ze groeide op in Turkije, maar dat is haar niet aan te horen. Dat is niet aan haar te horen. Dag, Nieuw Goun. Hallo, goedemiddag. <laughs> Ja, het is nog goedemorgen, volgens mij. Ja. Ja, ja, ik vergis me ook steeds. Of denk je dat mensen het wel aan je kunnen horen? Nou, ik deed nu bewust een uh, accent. Ja, maar, dat uh, weet ik. ik. Ik weet het niet. Soms... Uh... Horen ze dat? Soms niet. Het is, het is maar net uh, wie ik voor me heb, denk ik. Ja. Ik maak wel nog steeds fouten in het. Ik heb ook ooit een liedje uh, geschreven over het, Omdat ik daar nog steeds... Dat voel ik niet aan. Hoezo? Nou, nou ja, als je... Uh, dat, volgens mij is dat als, als kind leer je dat, Durnhead. En, en ik heb natuurlijk het, het, het Nederlands geleerd vanuit een leesplankje. En, je uh, kwam als tiener naar Nederland? Als tiener. En ja. uh, in Friesland. Dus het was, Fries was zo'n beetje Nederlands voor mij. Maar dan leerde ik Nederlands vanuit een leesplankje. En... Aap was aap, nood was nood. Uh, poes was mies, hond was Kees. Dus voor mij was een hond Kees. Dus als ik dan mijn buurvrouw tegenkwam met haar hond, dan zei ik, hé hey Kees. Ze zei ze, nee, dat is Bas. Zeg zei ik, ja, Kees Bas. Dan zei ze, nee, het is Bas. Zeg zei ik, ja, hou, hou, Kees Bas. Nee. Zei ze, het is waf, waf, Bas. Want honden hebben ook een andere taal. In Turks blaffen de honden hou, hou. In Nederlands blaffen ze hou, waf, waf. Dus dan zei ik, nee, ja, hou, hou, hou, waf, waf, Kees Bas. En toen zag ik haar kijken, van wat zijn die Turken toch dom Hij eet gewoon was. Dus heel lang heb ik gewoon gedacht dat ik dom was. Maar jaren later ontdekte ik, ik was niet dom. Het leesplankje klopt gewoon niet. Nee. Uh, waarom, wie, wie dat ooit zo heeft gedaan? Dat, nou ja, dat we, is... hebben, we hebben wel heel veel Nederlanders via het leesplankje Nederlands geleerd. Maar de, ja. het, het is natuurlijk niet je moerstaal. Dus je moet het leren. Ja, dus... Maar ja, thuis weten de kinderen dan dat een hond een hond is die gewoon Kees heet. Maar als ja. jij voor het eerst als buitenlander leesplankje hebt... dan ga je vanuit dat hond Kees uh, betekent... Dus, dus dat was mijn eerste ontdekking van het Nederlandse taal. En daarna, hoe meer ik de taal ben gaan ontdekken... hoe meer ik ervan ben gaan houden eigenlijk. Het begon ook, de verwarring ook. Als mijn buurvrouw dan zei, wil je een boterham? dacht ik, wat moet ik met boter en ham? Ik zie daar geen sandwich in, ik zie daar geen brood in. En dan ham, dat was helemaal de boze. Dus het was wel heel mooi. Een, een prachtige ontdekkingstocht van mij was het in de Nederlandse taal. Ja. Ja, in de voorstelling van jou komen verschillende typetjes langs. Die extra profiel krijgen door een taalgebruik. Heb je een voorbeeld van zo'n typetje? Nou ja, ik heb twaalf verschillende vrouwen uh, die, die een beetje worstelen met het leven, hun gevoel. En, en iedereen heeft zijn eigen manier van taalgebruik. Uh, op een manier dat zij hun taal uiten. De een is agressief, dus die heeft ook een hele andere taalgebruik. Ik heb ze allemaal lief, omdat ik merk dat ik ze allemaal in mij heb. Uh, mijn man zegt inmiddels: ik kan niet eens vreemd gaan. Ik heb er twaalf in huis. <laughs> dus um, ja, dus ze zijn wel allemaal een beetje ik eigenlijk. ja, ja. mensen die slecht Nederlands spreken. Ja, ik, weet je, ik heb heel lang uh, uh, voorstelling gemaakt over vooroordelen. Dus ik, moet, uh, dus ik dan vind ik van mezelf, verwacht ik... dat ik mensen niet mag uh, oordelen op hun uiterlijk... op hun uh, accent, op hun taal. Maar ik merk wel dat ik daar uh, mezelf in betrap. Als iemand zegt, uh, nou, de ke ik, ik ken dat niet. Of ik zag laat zo'n... Je hebt zo'n seksreclame uh, uh, uh, na twaalf na of één op televisie. Oh. Dan zat zo'n zo oekraïense meisje. Die zat dan van... Uh, uh, uh, uh, uh", en opeens zei ze ga maar leggen, ik kom zo, Toen dacht ik, nou, als ik nu man was en ik had een stijve... dan werd het wel zo'n anticlimax dat ik meteen ook geen zin meer in had. Dus weet je, dus daar, daarin merk ik dat taal wel heel belangrijk is om elkaar te prikkelen. Ja. En ik ben daar wel heel erg gevoelig voor om, ja, mijn inspiratie is de taal, is de klank... Uh, de ja, ik ben er heel erg gevoelig ja. voor, dus ik erger me inderdaad heel gauw. Ja. Niel uh, Nielgen, in jouw programma zit ook een politica in wording... die een toespraak houdt. De opname is niet helemaal goed, maar laten we toch even luisteren. Wij moeten als Nederlanders zelf op onze zaak gaan letten. Wij moeten de touwtjes die op dit moment door plusverslaafde watjes... met knikkende knieën en bevende handjes... steeds vaker aan de botten van hebberige euro worden toevertrouwd, die touwtjes dus. Die moeten wij zelf weer in handen gaan nemen. En nu zie ik u denk, moet jij dat ons vertellen? Jij, een dame met een rare naam. Waar is je blonde haar? Waar zijn je blauwe ogen? Ja. Hm. Niet alleen zelfspot. Nee. Nee. Nou ja, dit is een politica die, die even heel Nederland even uh, onder ogen neemt. En uh, daar, zit, uh, daar zit een soort Rita Verdonk in die vrouw. Er ja. zit een soort uh, Nebhaat Albayrak in die vrouw. Dus ik heb al die politici bij elkaar uh, gezet uh, om een soort weerspiegeling te geven van, van de individu, het gevoel en de maatschappij. En dat, uh, dat is wel heel schrijnend uh, hoe, dit, uh, hoe dit conference zich ontpopt. Ja. Ja. Onbeperkt genieten, zo heet je programma. Ja. Dat is toch ook wel heel mooi spelen met de taal. Ja, want uh, wij, wij hebben ons aangeleerd al onbeperkt. Ik zag, het kwam voornamelijk voor, op een gegeven moment zag ik onbeperkt sushi. En toen dacht ik Sushi is bij uitstek iets wat je in kleine hoeveelheden nuttigt en, en, en uh, geniet. Iets wat onbeperkt is, zorgt voor verzadiging... waardoor je niet meer kan genieten. En dat, dat, dat is ook met, met alles, uh, met, met, ook met gevoel, ook met liefde. Uh, mm -hmm. um, en, en wij hebben een handje van om iets wat we fijn vinden... het onbeperkt ervan te willen. Maar daardoor vermoord je eigenlijk het genot. Ja. Dan wordt genieten een werkwoord. Maar we gaan wel van jou genieten... Volgende week vrijdag is de première van je ja, programma. Uh, in Amersfoort, Theater de Vlind. Uh, er zijn nog kaarten. Wees welkom 31 januari. Dankjewel, Nielke. De roman 1149. René Bosma uit Velsen Zuid. Welkom. Vorige keer las je je roman uh, 1149. Toen ging het net mis uh, vanwege de tijd. Uh, je krijgt een herkansing. Ben je, er klaar okay. voor? ben je er klaar voor? Ja. Nou, we luisteren naar je. Oké, okay, komt-ie.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 en met een knipoog naar de landlord... toch maar die twee persoons? Het was liefde op het eerste gezicht. Vijf jaar later was ik weer Margate. Voor zaken dit keer. Op de boulevard kocht ik zo'n aanzicht... van een schaars geklede dame... met wish you were here. In gedachten zag ik hem al het kaartje... gnifflend bekijken. Sweet memories. Die avond kwam het telegram... dat hij verongelukt was. Ja... René nee, Bosma. Ja. Een mooi verhaal. Met, oh. een, met, een, met een trieste einde. Hè? Ja. Ja. ja, zo gaat dat. Ja. ja, is bedacht of heb je zoiets meegemaakt? Nee, dat is echt. Maar het is wel heel lang geleden. Ja, ja. Maar het verdriet is er nog. Um, nou, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat dacht u wel. Je ja. vergeet het nooit. Ja. Mooi verhaal, dank je wel. Oké. Okay. Taal staat De roman 1149. We zijn er na het lange nieuws van 12 uur weer. Tot zo.